In Rusland zijn vijf verdachten aangeklaagd voor de moord op oppositieleider Boris Nemtsov. Het zijn vijf Tsjetsjense mannen die sinds maart vastzitten. Nemtsov werd in februari doodgeschoten op nog geen 100 meter van het Kremlin. Hij was een uitgesproken criticus van president Poetin. In Stadskanaal is een man aangehouden die een grote hoeveelheid drugs in zijn auto had. In de kofferbak lag een sporttas met onder meer een liter GHB en zakjes met cocaïne, ecstasy en vermoedelijk crystal meth. Ook werd pepperspray aangetroffen. De 45-jarige man had verder een zakje speed en een flesje met vermoedelijk GHB bij zich. Bij de arrestatie probeerde de man een van de agenten te slaan. Het weer. In het westen kan er wat lichte regen vallen. In het oosten schijnt de zon af en toe. Het is 9 of 10 graden. Morgen is het een droge dag en laat de zon zich regelmatig zien. Ook dan wordt het 9 tot 10 graden. Dit was het NOS Journal. DFM. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de Randstad op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, na een ongeluk tussen Hoeflaken en Barneveld 5 kilometer. De rechte is dicht. Helemaal is nog dicht de N201 uit Hoorn Hilversum. Bij Kortenhoef in beide richtingen ook na een ongeluk. Tot zover de verkeersin. In Zinter ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker uit.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 Oh, durven jullie. Dat doet hij toch zeker zelf. Ook? De letter van een jonk kan ik nooit overloren, omdat hij bek is. Steeds andere woordjes leren. De jonge reizen over zee, opgetuigd met volle zeilen schipperij. Zeg ga je mee in de Amsterdamse liefde, droomschip op de rivier. Is het warm is de vaart, is de zee zo blauw en is het nauw van?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 Duivies, iedereen komt aan de beurt. Niet in me oren pik het zijn zulke domme rikken. Oh wat ben jij mooi gekleurd. Duifies, duifies, kom maar bij Gerritje. Zal je niet vechten om één zo'n erretje? duifies, duivies, wat zijn ze mak? Zeventien duivies. op mijn nieuwe sokken en niet zo sprokken brokken jij hebt al veel aan duivies duivies kom maar bij ons wat een mooie veertjes wat een lekkere dons duivies duivies wat zijn ze mak ze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 Zoek de zon op, die is fijn, want een beetje zonneschijn, dat er zijn. Zoek de zon op, die is zo fijn, want een beetje zonneschijn, dat moet er zijn. Het staat wel aardig zomaar om je houten maar als je boter op je hoofd hebt, blijft er dan maar liever uit. Wilt je niet opstaan, laat je maar liggen, moet je maar weten wat er van komt. Hey, hey, hey.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 Daarom zingt hier het pasters met zijn hoofd tussen het dienst. Zo die zoek, ja, zoek de zon, die is zo fijn. Maar is die fijn. Want een beetje ah, zonder ah, ah, schijnt ja, dat moet er zijn. Staat wel harder zonder om die hoofd te heen. Maar als je roker op je hokker er dan maar liever. Zoek de zon, haar, de zon houden, die is zo fijn. Want een beetje zonder schijnt dat moet er zijn. Stap wel harder zonder om je hoofd te heen.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 Zara, je rok zakt al, wie heeft dat gedaan? Sara, je rok zakt al, laat dat zo niet gaan. Toetje, lief toetje, dat moet je niet doen. Denk aan de zedenwen, denk aan je vat pas op toch Sarah, je zak tam wie heeft dat gedaan? Sarah, je zak tam laat dat zo niet gaan. Alle mannen loeren droog, zieken met linker oog. Sarah, je zak tam haal dat ding omhoog.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 Sara, je rotte laat dat zo niet gaan. Stoet je, lief nu je, dat moet je niet doen. Denk aan de zeden wet, denk aan je wat toe, op, toch Sara, je roopt dan, wie heeft dat gedaan? Sara, je roopt laat dat zo niet gaan. Alle mannen loeren droom, dikke met een linker oog. Sara, je zakt dan, haal dat ding omhoog. Kind, kom kiet om mijn kin, kom kiet om me in de manisch. Winst je rok je op zo niet zitten, moet al ze samen zijn. Oet je met de jaar geen in de wijk, al in de rijk haar op weg. En wiel de planten van ik zeg, kind, dan heb ik van de pech. Sarah, je op dan, wie zit dat gedaan? Saara, jorop, dan, laat dat zo niet gaan. Doet je, niet je, dat moet je niet doen. Denk aan de zedenwet, denk aan je fatsoen, pas op de Sarah, je wie heeft dat gedaan? Sarah, je op, laat dat zo niet gaan. Alle mannen loeren droog, stiekem met linker oog. Sarah, je rokzaktan, haal dat ding omhoog. In het blokje van drie hoorde u als eerste Lou Bandi met Zoek de Zon op. En daarachteraan...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 Zoals al sinds blokje is het geluk gekomen onder Duizend sterren streelde ik jouw blonde haar. Ik weet met hoeveel tranen. Als geen bent genomen. Daarom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 met mijn moeder stil al aan De wereld heen zal... Ik zal nooit een mooier kerstfeest weten dan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 snel kunnen vergeten, waarom zit er nu iemand op mijn stoel? Ik ben zo eenzaam hier in die koude killescel, kun jij echt niet begrijpen wat ik voel? Nu zit je bij de kerstboom met een ander, mijn kinderen die zingen stillen. No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 Kaarsen branden, ik voel mij als een kerstboom zonder piek. Ik voel me zo alleen, waar moet ik straks heen? In gedachten hoor ik kerstmuziek. Ik zit hier heel alleen het feest te vieren, de straat. Jij viert nu kerstfeest met een ander. Misschien mag ik mijn kinderen nog wat geven.